Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. Het Nederlands elftal moet op het WK voetbal in Brazilië... in de groepsfase spelen tegen Chili, Australië... en de regerend wereldkampioen Spanje. Nederland zit in groep B. Groep G wordt gezien als de pool des doods. Daarin zitten Portugal, Duitsland, Ghana en de Verenigde Staten. Het weer...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 En de N33 Veendam-Eemshaven in Groningen... is dicht in beide richtingen tussen Siddeburen en de Eelwerde Brug. In beide richtingen dicht dus door modder op de weg. En verkeer wordt via de af- en oprit erlangs geleid. Die Reliability Guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja?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 Alice de Bruin. Hele goedenavond. Twee dingen staat de hele week in het teken van geloven. En op deze laatste dag van de week... praten we met natuurkundige Gerard Het Hoofd... over geloof in de wetenschap. Want de wetenschap heeft met de affaire Stapel en Bax... het zwaar voor de kiezer gehad de afgelopen tijd. Gerard Het Hoofd won in 1999... samen met Martínez Veldman... de Nobelprijs voor de natuurkunde. Hij is toonaangevend in de kwantumfysica. Goedenavond. Goedenavond. Ja, heeft u eigenlijk, eh, om dan maar bij dat geloof te blijven... altijd eh, al heel lang geloof in de wetenschap gehad? Ja, ik vind geloof en geloven wel twee dingen om het even zo te zeggen. Um, want um, ja, geloof in de wetenschap vind ik iets heel anders... dan een geloof in God of een geloof in Sinterklaas. Om, omdat je met allerlei hele directe aanwijzingen komt. Hè? Dus je, je gelooft in dingen die je met je ogen ziet... En je gelooft bewijsmateriaal als het heel duidelijk uh, voor je neus ligt. En um, terwijl je voor godsdienst of voor Sinterklaas... moet je het hebben van he, het woord van een gezaghebbend persoon. Nou, in de wetenschap is het zo. Als iemand heel veel gezag heeft... dan wil je wel graag aannemen dat hij gelijk heeft. Maar aanzelen mag altijd. En iets op de toetsen alsnog, dat mag ook. En op die manier geloven we in de wetenschap. Van, het mag, ten alle tijden mag je iets aanvechten. Je mag kijken, kan het niet anders? En na een verloop van tijd kom je tot de conclusie... het moet zo om allerlei hele strenge logische redenen. Dat vind ik een ander soort geloof dan, ja. dan die andere geloven waar je het over hebt. Ja, gelooft u in God? Uh, nee, eigenlijk niet zonder meer. Niet, niet zoals dat in de, in de traditionele godsdiensten wordt uh, Voorgesteld, dat bepaalt niet. Nee, want, want kan het eigenlijk dat een natuurkundige gelooft in God? Of is dat? Nou, er zijn genoeg collega's die inderdaad wel zeggen in, in uh, God te geloven of een geloof te hebben. En dat kan allerlei vormen aannemen. Dat is dat geldt voor iedereen persoonlijk wel anders. Ja, dat kan dus wel samen. Uh, volgens sommigen wel, naar mijn gevoel niet. Althans, niet, zeker niet de traditionele godsdiensten. Maar uh, zelfs algemeen ja. Sommige mensen zeggen dan, je gelooft in een hogere macht... of je gelooft, ja... Het enige geloof dat ik heb, is dat de zaken ordelijk in elkaar zitten. Dat de natuurwetten heel concreet, heel precies in elkaar zitten. Dat er geen spel tussen te krijgen is. Dat soort geloof heb ik dan wel. Maar dat is meer een soort van uitgangspunt. Een, een werkhouding waarvan ik zeg, van zo kom ik verder. Ja, niet, niet in iets bovennatuurlijks? Nee, juist niet... Uh... En boven de natuur is naar mijn gevoel niets. De natuur zelf, die doet het allemaal. Goed. We praten zo meteen uitgebreid verder, want er is ook uh, voetbal vanavond. Um, FC Utrecht tegen NEC. Frank Wielaert. Vijf minuten onderweg. Het is nog 0-0. Hoewel de bal al een keer tegen de touwen ging... Maar Stief de Ridder, de spits van Utrecht, vertrok uit buiten spelpositie. Dat mag niet, de assistent scheidsrechter had het gezien. En dus kon Stief de Ridder scoren wat hij wilde. Hij ging sowieso niet tellen en uh, hij scoorde wel. Maar telde dus inderdaad niet in de derde minuut van de wedstrijd gebeurde Dat de eerste kans van de wedstrijd was voor Higden en EC de nummer laatst. In de Eredivisie 18e dus. Als ze winnen zijn ze meteen de oorzaker van dat nog veel meer ploegen meteen in degradatie zorgen zitten. En dat zou zomaar kunnen, want Utrecht verliest zelden of nooit in eigen huis. Dit seizoen nog helemaal niet. De laatste keer dat ze verloren, verloren ze van de NEC. Dat was in februari van 2013. Dat is ook meteen een enige nederlaag in eigen huis van dit kalenderjaar. En Utrecht, ja, dat draait eigenlijk prima, staat negende. In de competitie. En uh, zou graag over de rug van de NEC nog wat klimmen. Richting uh, Europese play-off plaatsen. Om daarbij uh, in de buurt te komen. Aan de bal, Oor. Hij is Australisch international. En daarmee dus een van de komende tegenstanders van Oranje op het WK in Brazilië. Dat net uh, verloot is. En Australië zit bij Nederland in de poel. We zijn zes minuten onderweg. De eerste hoekschop van de wedstrijd is een 0 0 dus in Utrecht. Ik praat verder met natuurkundige Gerard het Hoofd, die in 1999 het Nobelprijs voor Natuurkunde won. En, en heeft een natuurkundige zoals u dan iets met voetbal? Nou, persoonlijk heb ik dat helemaal niet. Uh, als jongetje bracht ik er helemaal niets van terecht... Achteraf begreep ik dat ook kwam omdat ik een lui oog heb... en niet zo vreselijk goed diepte kan zien. Dus ik zie, ik zie precies waar die bal naartoe vliegt als hij hoog in de lucht zit. Dus ik rende, begon veel te laat met rennen en dat was een puinhoop. Ja, dat werkte niet. En, en heeft u uh, iets meegekregen van de loting? Uh, nee. Er is gelood voor het WK. Uh, ik geloof rond een uur of uh, zes. En dat was een enorme opwinding bij heel veel uh, mensen die, uh, die van voetbal houden. Maar uh, dat is niet aan u uh, besteed, begrijp ik. Goed, ander nieuws. Daar moeten we het wel even over hebben. De dood van Nelson Mandela. Gisteravond rond kwart voor elf werd het uh, bekend. Um, ja, bij mij ging er een enorme kribbel door me heen op dat moment. Hè? Een soort kippenvelmoment had u dat ook? Ja, toch wel. Ik vind uh, uh, Mandela was wel... Het grote voorbeeld van hoe een politicus zou moeten zijn. Eh, onkeukbaar tot, ja, tot voor zover mogelijk. Maar eh, hij was echt een, een gigant. Ik denk dat hij ook de geschiedenis in zal gaan... als eh, een van de grootste leiders van deze tijd. Ja, en leiders van deze tijd. En ook een van de leiders die een Nobelprijs heeft gewonnen voor de vrede. Een Nobelprijs die u ook won. Laten we even luisteren. Nelson Mandela en Frederik Willem de Klerk het apartheidregime. Het Nobelcomité kende de prijs aan beide toe voor hun pogingen om op vreedzame wijze een eind te maken aan het blanke apartheidsbewind in Zuid-Afrika. grave responsibilities are attached. Nederlanders geëerd met de Nobelprijs. Ik heb het over Martin Veldman en Gerard Het Hoofd. Twee Nederlandse natuurkundigen die in Zweden... hun Nobelprijs in ontvangst mochten nemen. Professor Het professor Weltman... namens de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen... feliciteer ik u met uw baanbrekend werk. Mag ik u thans eens naar voren te komen... om op Nobelprijs te ontvangen van zijn majeste. Ja, wat vindt u daarvan? Eerst hoor je Mandela met een Nobelprijs en daarna u zelf. Ja, ja. ja, het is weer een, een, een herinnering. Voor het eerst hoorde ik haar Nederlands praten, want ik kende de mevrouw Jarschok die dit zei goed. Uh, maar het is een hele eer. Het is eigenlijk de hoogste eer die je kunt krijgen als wetenschapper. Ja, en het feit dat Mandela hem dan ook heeft gehad... zei het, de Nobelprijs voor de Vrede natuurlijk heel wat anders. Maar toch allebei Nobelprijs. Ik bedoel, hoe, hoe voelt dat dan voor ja, een Nederlands ik... jochie... die dan op zijn oude dag dat ook krijgt? Ik vind wel, de Nobelprijs voor de Vrede is heel anders... dan voor de wetenschappelijke vakken... zoals medicijnen, scheikunde, natuurkunde. En dan heb je ook nog economie. Dat is weer eigenlijk een andere categorie, maar goed, dat is ook... Dat zijn toch uh, prijzen voor het doen van onderzoek, voor het hebben gedaan van een ontdekking. Terwijl een vredesprijs iets anders ligt, iets ja. emotioneler, iets controversiëler vaak ook. En, um, ja, u gaat die vergelijking niet graag aan. Is dat ook moeilijk nee. om jezelf te vergelijken met een, een grootheid als Mandela? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Uh, dat wil ik ook niet. Ik vind het een heel ander soort prestaties. Heel, heel bijzondere prestaties die hij geleverd heeft. Maar iets heel anders dan een wetenschappelijke ontdekking doen. Ja, wat, wat heeft het u gebracht eigenlijk, de Nobelprijs, in uw loopbaan? Ja, het maakt wel dat je ineens op een hele andere positie bekleedt dan daarvoor. Uh, ook in je eigen vakgebied, ook onder je eigen collega's. Je hebt ineens, als het ware, een paar strepen op je mouw erbij gekregen. Dus en waar hebt, merkt u dat aan dan? Ik bedoel, toen u... In alles, de uitnodigingen die je krijgt, uh, uit Binnen en buitenland. Um, uh, ook ja, uh, de reactie van als, als je een, een project aanvraagt of, of, of fondsen vraagt, dat het allemaal heel anders ligt. Je bent nou de welprijswinnaar en dat betekent dat, dat er deuren voor je open gaan. Ja, zo simpel is het. hè Want ja. je hebt dat gewoon uh, achter je naam staan en dan, dan is alles opeens veel makkelijker, denk ja. ik. Terwijl ik ook andere prijzen heb ontvangen destijds voor hetzelfde werk. Maar die hadden dat effect helemaal niet. Ik bedoel, dan ben je ook in, op een, in één dag eventjes de gelauwerde persoon... Maar bij deze Nobelprijs blijft dat je hele leven achtervolgen. Ja, is dat nu, nu nog zo dan? Want u zegt je hele leven achtervolgen. U bent inmiddels uh, met emeritaat, hè, zoals dat heet. Dus u ben, ja. uh, heeft de pensioengerechte de leeftijd bereikt. Is dat toch nog steeds? Bent u nog steeds die Gerard het Hoofd die de Nobelprijs heeft gewonnen? Ja, dat, uh, dat raak je niet meer kwijt. Nee. En is dat erg om het niet kwijt te raken? Nee, dat vind ik <laughs> niet erg. Dat lijkt me ook niet. Maar zijn er dan nog heel veel mensen die u daar ook nog aan herkennen? Of is het alleen maar ja. in het veld? Nou, in het veld voornamelijk, maar toch ook wel eens daarbuiten. Ja, dus. Uh, uh, inderdaad, dit is een, een feit dat, nou, ja, dat je mensen op straat kunt tegenkomen die zeggen: Oh, dat is die Nobelprijswinnaar. Ja, zo dus, gaat dat uh, nog ja. steeds. Ja, en, en uh, volgende week, dan gaat u naar Stockholm. Want dan wordt op 10 december de Nobelprijs uh, van de Natuurkunde uitgereikt aan meneer Hicks. Uh, van het Hicks-deeltje. Daar gaat u naartoe, hè? want u kent hem. Daar ga ik naartoe. Ik ken hem uh, redelijk goed. Ik ken. Engler, de, de Belgische prijs is ook heel goed. Ja. Um, Ik krijgen samen de prijs. Het onderwerp waar ze die prijs voor krijgen, het hiksdeeltje... dat was destijds een belangrijke ingrediënt van de theorie... waarvoor wij de prijs gekregen hebben. Dus het was weer een beetje hetzelfde vakgebied. Of helemaal hetzelfde vakgebied. Ja, was u vaak met hem aan het werk? Nee, zo direct ook niet. Hij had zijn werk eigenlijk een jaar of vijf, zes eerder gedaan dan wij. Dus... Uh, de volgorde van de prijzen is onlogisch. Hij had eigenlijk eerst die prijs moeten krijgen en daarna wij. Maar goed, uh, de, de, de geschiedenis is nou eenmaal gillig. Ja. Um, maar, um, uh, maar ik ken hem wel veel van, van conferenties en andere bijeenkomsten... waar je gewoon elkaar steeds ontmoet. Ja, wat verwacht u dan van die 10 december dat u daar naartoe gaat... Ik bedoel wat wat wat, wat wat, wat wat, bent u dan meer toeschouwer? Of, of ik ben dan toeschouwer. Ja, ik ben dan alleen maar figurant. En uh, hij is dan, of deze twee mensen zijn dan, wat de natuurkunde betreft, het grote middelpunt. Ja, ja, precies. Want zo belangrijk uh, is het. Um, ja, we gaan even hebben over dat geloof nog verder in de wetenschap. Want we hadden het net over he, geloof je in God of geloof je in iets wat bovennatuurlijk is. Hoe moeilijk is dat als natuurkundige? Uh, we hebben het deze week ook de hele week uh, over gehad. Maar als je het nou hebt over geloof in de wetenschap, dan is er nog wel wat gebeurd uh, de afgelopen tijd. Laten we even luisteren. De Universiteit van Tilburg heeft met onmiddellijke ingang... hoogleraar Sociale Psychologie, stapel, op non-actief gezet. Hij zal ook niet meer terugkeren daar. Iemand die uh, data gefabriceerd heeft en de universiteit is daar zo van overtuigd... dat ze daar ook uh, ja, met, met een persbericht naar buiten zijn gekomen, dat komt toch... Uh, Heel zeldzaam voor. Uh, dat is een, in zekere zin is het wel het, het ernstigste wetenschappelijk vergrijp. En weer is er een wetenschapper door de mand gevallen. De onderzoekscommissie ontdekte dat Bax ook publicaties verzon. In het geval van Bax gaat het om publicaties die er nooit geweest zijn. Maakt zijn cv wat mooier? Ja, dat was de bedoeling uh, daarvan. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft een hoogleraar ontslagen... omdat hij fraude heeft gepleegd bij zijn onderzoeken. Als de uitkomst hem niet beviel, dan masseerde hij de cijfers zoals hij dat noemde ja, Wat heeft u daar uh, uh, van meegekregen en wat vindt u ervan, uh, meneer Het Hoofd? Ja, dat, het zijn wel takken van de wetenschap waar ik weinig mee heb. De sociologie, de psychologie en dat soort onderwerpen die uh, een wat zachter karakter hebben, om het zo maar even te noemen. En waar je ook makkelijker dit soort rare... Uh, situaties kunt, uh, kunt krijgen. Ja, krijg je dat bij dit, bij dit soort vakken meer dan bij uw vakken, natuurlijk? Nou, het zit heel anders in elkaar. In de natuurkunde kun je ook fouten maken en je kunt ook uh, data verkeerd interpreteren of, of, of verkeerd sorteren enzovoorts. Maar um, dat is dan vaak te uh, goede trouw gedaan, in de eerste plaats. En in de tweede plaats uh, uh, makkelijk te controleren en, en te corrigeren. Dus in, in mijn vakgebied. Uh, worden natuurlijk ook wel eens fouten of onnauwkeurigheden begaan. Maar dat strijkt vanzelf weer glad. En daar worden of het algemeen mensen niet op aangesproken. Tenzij natuurlijk iemand heel vaak met verkeerde resultaten komt. En hoe slecht is dit uh, voor de wetenschap, deze, deze affaires? Ja, ik vind wetenschap en wetenschap toch niet altijd hetzelfde. Uh, wetenschap is een door mensen uitgevoerd bedrijf. En daar worden menselijke fouten gemaakt. En, en ook opzettelijk uh, ja, bedrog gepleegd. Uh, dat doet zich in alle takken van de samenleving voor. en Dus, dus ook in de wetenschap. Het heeft u niet verbaasd? Uh, op, op zich dat dit soort dingen gebeuren, dat verbaast me natuurlijk niet. Maar het is, het, is, ja, het is altijd wel jammer. Want dan wordt ja, de wetenschap, als je het tussen aanhalingstekens zet... in een kwaad daglicht daglichters zet. Ja. En werd u erop aangesproken? Ik niet, nee, want mijn vakgebied is totaal anders. Uh, uh, ik krijg vaak genoeg reacties van mensen die denken dat we iets fout doen... en denken dat we anders moeten en dat het beter moet. En dat, uh, dat zijn vaak mensen die proberen Einstein te verbeteren. En, zo. en dan zeg ik, ja, maar wij weten zo precies hoe, hoe het allemaal in elkaar zit... met die argumenten waarmee je aankomt... kun je echt geen, niet dit, soort, dit vakgebied onderuit halen. Terwijl als je een heel, met een vrij zacht en, en, en kneedbaar vakgebied aankomt... Dan is dat dubieuzer en is het ook gemakkelijker om, om, om zo'n vak schade toe te brengen. Ja, en, en met de beta-wetenschappen is dat toch lastiger. Dan gaan we even naar het uh, voetbal, meneer Het Hoofd. Uh, FC Utrecht tegen NEC, Frank Wielaert. 17 minuten zijn we onderweg. Het is nog 0-0. dus niet echt een hoogstaande wedstrijd. Sterker nog, het is een wedstrijd in een uh, heel laag tempo... waarin vrij weinig gebeurt. Geeft mij in ieder geval de gelegenheid om aan te geven... dat uh, Mandela en voetbal ook nog iets met elkaar hebben. Twee soorten van wereldnieuws uh, op dit moment bij elkaar. Met die WK-loting en het overlijden van uh, meneer Mandela natuurlijk. Een minuut stilte voorafgaand aan alle eredivisiewedstrijden. Dus ook voorafgaand aan deze wedstrijd. En het laatste optreden van meneer Mandela in het openbaar... was bij de WK-finale van uh, 2010. Die ...die Nederland haalde. En waar de Nederlandse spelers, de Nederlandse delegatie... ...behoorlijk van onder indruk waren die even opletten. Want de ridder staat vrij en kan inschieten. Maar hij legt de bal breed op Toornstraat. Daar willen ze dan op de rand van het doelgebied bij NEC... ...graag een penalty hebben. Want... Uh, daar zou uh, onreglementair de bal zijn tegengehouden. Ik denk niet dat dat het geval is. Maar ineens met één lange bal staat daar de ridder helemaal vrij. Verslikt Jonssen zich in uh, het tempo van de bal. Die is namelijk wat trager dan uh, Jonssen dat had ingeschat. En als die bal dan wordt voorgegeven... daarmee is de kans van uh, Utrecht meteen om zeep geholpen. Het is eigenlijk het eerste echte serieuze gevaar van Utrecht... Uh, in deze wedstrijd buiten dan die goal die al uh, viel. Maar die was er buitenspelpositie. Dus eigenlijk voordat dat gevaarlijk werd... Uh, was dat ook al afgelopen NEC tussen aan de andere kant van het veld is ook nauwelijks nog gevaarlijk geweest. 18 minuten onderweg in de Galgenwaard 0-0. Dit is Max. Tot half 9. Twee dingen. Adelste Bruin. Twee dingen van Max staat de hele week in het teken van geloven en op deze laatste dag van de week praat ik met natuurkundige Gerard het Hoofd over geloof in de wetenschap. Want de wetenschap heeft met affaire Stapel en Bax toch zwaar voor de kiezer gehad de afgelopen periode. En Gerard het Hoofd, wie dat misschien niet meer weet, won in 1999 de Nobelprijs voor de natuurkunde. En uh, ja, want, want meneer het Hoofd, hoe, hoe is dat bij u eigenlijk begonnen? Als we even teruggaan naar het, uh, het, het kleine jongetje. Wanneer dacht u van, ja, die natuurkunde, die grijpt mij enorm? Dat, dat herinner ik me helemaal niet meer zo precies. Want uh, naar mijn gevoel uh, wilde ik al onderzoeken... Voor het, nog voordat ik kon praten... Uh, ik, want, de, want dat is wel heel fijn. Uh, nou ja, uh, ik herinner me als toen ik nog op de kleuterschool zat, dat ik vreselijk geïntrigeerd was door het verschijnsel wiel. Het wiel was duidelijk een menselijke uitvinding en het werkte zo fantastisch goed. En ja, daar heeft iemand iets bedacht. Dat had ik ook. zoiets had ik dan ook willen kunnen uitvinden, maar uh, is iemand mij voor geweest en, uh, uh, maar ook uh, had ik uh, momenten dat ik uh, uh, kleine beestjes door het zand zag kruipen. En dat ik dacht, hoe zou het eruit zien als je zo'n klein beestje bent? Dan zijn die zandkorreltjes, dat zijn grote rotsblokken voor je. En uh, uh, ja, wat voor leven hebben die beestjes nou? Uh, en, en dat ik allemaal van dat soort vragen stelde. En uh, later, toen uh, de eerste Sputnik werd gelanceerd dat uh, voor het eerst bleek dat mensen uh, ruimteschepen in een baan... om de aarde konden brengen. Nou, dat vond ik zoiets fantastisch om dat te horen. Dat, uh, daar werd ik helemaal door gegrepen. En wat, wat zeggen en, uw ouders daar eigenlijk van? Of wat zeiden die ervan? Ik weet niet of die nog leven. Ja, hoe, hoe, hoe keken uh, zij naar, uh, naar de kleine Gerard? Uh, nou, uh, de kleine Gerard, toen hij heel klein was... Uh, zag eruit dat het, uh, nou ja, dat het nooit veel zou worden... Want ik wou me niet leren praten en uh, ik wou ook niet leren schrijven. Want het enige schrijven, wat ik, voorbeelden wat ik kende... dat was het, uh, de, een brief door mijn moeder geschreven en die was onleesbaar. Dat is lange tijd voor mij gebleven, maar goed. Um, uh, maar ik dacht schrijven is iets heel erg moeilijks, dat leer ik nooit. En uh, toen was mijn moeder ineens heel erg verbaasd... toen een keer de kleuterjuffrouw aan mijn moeder vroeg... ja, wil ik toch zo over Gerardje praten... En mijn moeder dacht: Oh god, er is weer iets. En uh, toen zei ze: nou, hij, maakt, uh, hij maakt al deze sommetjes. die eigenlijk voor grotere kinderen bedoeld zijn. En het doet ze allemaal nog goed ook. Ah. Dus was mijn moeder voor het eerst geconfronteerd met iets dat ik welkom. Ja, en kon Gerard je toen al praten? Toen hij die sommetjes nou, deed? Nou, toen begonnen ze langzaam te praten. Maar. <laughs> Toen begon het langzaam te praten. Ja, maar, ja. Ja, maar goed, toch wel bijzonder. Hè? Want u zegt, ik, ik, ik, ik sprak nog niet... En, en was wel geobsedeerd door het wiel... of door die ja, beestjes, ja. hoe die dan die grote zandkorrels ja. zagen. Wanneer kunt u zich nog herinneren... dat u dacht, van, ja, dit wordt echt mijn vak, dit wordt mijn beroep? Ja dat was met de, nou ja, ik, ik wist het nog dat ik op de lagere school zat. Dat we, ik had met mijn vrienden over de atoombom. Dat was dus iets gigantisch. Dat je in zo'n atoomkern iets heel kleins dat er zoveel kracht kan zitten dat je dan een hele atoombom ontploffen kan. En toen was er over over A-bom en H-bom. We wisten helemaal niet wat het was. Maar eh, die H-bom zou er nog krachtiger zijn dan een gewone atoombom. En eh, nou, daar was ik vreselijk van onder de indruk. En ik wist toen al dat ik wilde hier meer van weten. Ja, dat, dat, dat was uw passie. Dat was dat, toen al een ja, beetje uw ja, passie. Ja. Ja. En, en, en u komt ook uit een nest met wetenschappers, hè? Ja, vooral van mijn moeder, zeiden mijn oud-oom... dus de broer van mijn grootmoeder, die was ook Nobelprijswinnaar... Frits Zernike, die had een ontdekking gemaakt nog gedaan... op het gebied van de microscopie. Waar hij zei, ook natuurkunde ook toegepaste wat in die tijd nog onbekend was. Maar was het ook zo dat, dat, dat die mensen die bij u in de familie zaten... dat u daar ook veel van leerde of dat u die ontmoette? Ja, uh, Van mijn moeder zeiden: uh, mijn oom uh, was uh, hoogleraar theoretische natuurkunde. En daar heb ik heel veel van geleerd. Uh, ook de kritische, de wetenschappelijke houding. Hij was helemaal toegewijd aan de wetenschap en... Uh, en, en wist me ook vreselijk te boeien met uh, de manier waarop hij tegen dingen aankeek, de manier waarop hij vragen stelde en de manier waarop hij dingen waarnam. Dat integreerde mij geweldig. Ja. Ja. En las u wel zo'n Donald Duck? Ja, natuurlijk. Oh, dat wel toch? toch. Dat kan wel. ook ja, samen gaan. Dat kan best samen gaan. <laughs> ja, ik zie alleen maar een, een nerdachtig jongetje voor me die Dat was misschien... wel, maar die, datzelfde nerdachtige jongetje van Donald Duck ook heel erg leuk. <laughs> nou gelukkig maar. Nou, het is allemaal uh, heel goed gegaan nu carrière. Ik heb bedacht wij kunnen natuurlijk praten over wat u heeft uitgevonden, daar begrijp ik dus helemaal niks van. En misschien de luisteraar ook wel niet. Ik dacht, dat moeten we misschien niet te lang doen. We moeten het vooral hebben over het effect... Eh, wat het voor uw leven ook eh, heeft ge gehad. Want eh, u bent nu inderdaad met emeritaat, maar, maar de natuurkunde. kunnen... bedoel, dat, als dat al zo jong begint, dat doet u natuurlijk nog elke dag. Daar bent u ook nog niet? Ja, dat, laten, bezig, we nog, dat niet? laten we nog niet los inderdaad. Nee, maar wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat ik nog steeds bezig ben met formuletjes uit te werken... En, en met ideeën na te jagen die ik heb over hoe de natuur in elkaar zit. Ja, wat, is het, wat, is, wat, wat, wat is uw ambitie nog? Wat, wat bent u nu aan het onderzoeken? Simpel gezegd. Ja, mijn ambitie is nog steeds om te werken aan uh, nog een aantal grote vragen... die nog een wijd open liggen op mijn vakgebied. Uh, de, de vraag hoe de zwaartekracht precies werkt op op het niveau van de allerkleinste deeltjes. En de vraag uh, hoe het kan dat die kleine deeltjes... aan zulke merkwaardige uh, wetmatigheden gehoorzamen... die we kwantummechanica noemen. Nou, daar liggen een aantal heel belangrijke vragen... die naar mijn idee nog niet goed beantwoord zijn... en waar nog een heleboel van geleerd kan worden. Ja, want dat is het gekke en... bij natuurkunde. Natuurlijk je, je vindt wat uit, dan heb je dat Eureka-gevoel. Ja. Of kent u dat niet? Of ja, dat, dat, dat land... ken ik wel. Ja? Dat, ja. dat had u natuurlijk ook. Nou ja, dat, keer. Uh, dat, pas als ik er aan. Volgende ochtend wakker wordt, dan weet ik van nou, snap ik hoe het zit. En, uh... Moet u daar eerst een nachtje overheen slapen? Nou, dat, dat soms wel, ja. ja. Maar uh, goed, dan heeft u dat Eureka gevoel, dan heeft u een vinding, daar heeft u uiteindelijk voor een van die vindingen de Nobelprijs gevonden, uh, gewonnen. En, en nou bent u eigenlijk op, op een leeftijd dat u ook wat rust zou kunnen nemen, maar dan gaat u toch nog door, want het houdt denk nooit op. Hè? Want als je het ene hebt opgelost, is er wel weer een ander probleem. Ja, dan gaat ineens de horizon open en dan zie je het volgende uh, probleem en de volgende vragen zie je voor je liggen. Dus we zijn nu, niet alleen ik, maar een paar duizend andere natuurkundigen zoals ik ook, zijn bezig met vragen die toen nog niet gesteld konden worden. Die toen nog te vaag waren en waar je ook wel mee bezig kon houden, maar waarvan je dan zeker wist dat je nooit een antwoord zou vinden. Want we waren daar nog niet aan toe. En nu wel. Ja. Maar is dat ook niet een beetje frustrerend aan uw vak? Dat het nooit ophoudt? Nee, want we, als, als je een wandeling maakt door de bergen en je zegt verdeuren. dan ben ik weer door een pas gaan, zie ik weer zo'n berg. Nee, dat is toch altijd mooi? Om weer ineens een, een, een nieuwe uh, blik te hebben... op dingen die er weer achter liggen. En uh, zo vind ik het natuurlijk ook mooi. We hebben, uh, ja, de mensheid heeft in, in haar geschiedenis... heel veel ontdekkingen gedaan... die ieder voor zich weer een mijlpaal waren. Maar pas als je die mijlpaal had gepasseerd... kon je naar de volgende mijlpaal op zoek gaan... En, en weer de zaken beter begrijpen. Dus het is, steeds een, het is een progressie, het is steeds een, een beter zicht op de natuur dat we krijgen. Ja, en hoe voelt dat dan als je dan zeg maar wat ouder wordt? Bent u dan nou 67? Ja. ja, 67. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe ziet u dan de rest van uw uh, leven? Blijft u hiermee doorgaan? Heb je nooit rust als natuurkundige? Uh, ja, je kunt natuurlijk best ontspannen en ergens anders mee bezig zijn. Maar uh, uh, ik, ik denk toch dat ik er voorlopig nog mee door zal gaan. Ja, dat, dat houdt niet op, hè? Nee. Nee. Zit er nog een Nobelprijs in? Nou, voor mij niet. Het zou ook heel erg mooi zijn als, als een van onze medewerkers... een keer in, in die situatie terechtkomt. Dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Maar het grappige was toen ik deze prijs kreeg. Diezelfde dame die mij inleidde, zei me later van... ja, maar denk nou niet dat je nog een keer een prijs krijgt. Want dat proberen we eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden. Uh, het is zo dat uh, het wel eens waar een, keer, een paar keer voorgekomen is dat iemand twee keer die prijs kreeg. Maar dan was dat omdat we er niet omheen konden. Uh, er waren een groepjes mensen die hadden een hele belangrijke ontdekking gedaan. Ja, die ene persoon zat er twee keer in. En uh, moesten toen wel, konden we niet overslaan. Dat zou ook verkeerd zijn geweest. Maar normaliter uh, geven we niet zomaar twee keer die prijs. Uh, denk maar aan Einstein. Einstein had zeker drie, vier, vijf hele belangrijke ontdekkingen gedaan. Die had meerdere keren een Nobelprijs kunnen winnen met die ontdekking. Maar Einstein heeft één keer de prijs gehad. Uh, en, en nog wel voor het fotoelektrische effect. En niet voor de relativiteitstheorie. Wat een, een, ja, veel ja, een enorme omwenteling gebracht heeft in ons vakgebied. U heeft hem in ieder geval één keer gewonnen. Gerard, het hoofd, was mijn gast natuurkundige. En in 1999 won hij die natuurprijs. Of die, uh, natuurprijs, uh, de, de Nobelprijs voor de natuurkunde. Dank voor uw komst naar Twee Dingen. Goed, het was Twee Dingen van Max voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie, dingen.nl. Vanaf volgende week een nieuwe serie. Die loopt tot het einde van het jaar. Prominente Nederlanders blikken dan terug op hun turbulente jaar. Zometeen, Willemijn Veenhoven. Juist. Met de vrijdageditie, Met onder andere natuurlijk aandacht voor Mandela. Nee, niet uitvoerige verhalen van... het was gewoon een inspirerende man. Dat was hij natuurlijk. Maar wij hebben de mooiste quotes van vandaag verzameld over hem. De mooiste verhalen verzameld. En die gaan we nog een keer uitzenden. Dus daar zou ik zeker voor blijven luisteren. En waar hebben we het nog meer over... we gaan natuurlijk even kijken hoe het op dit moment in Zuid-Afrika is. En we hebben het over de AIVD... en dan vooral de geschiedenis daarvan. Dat zometeen en een bier.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 VVD'er Matthijs Huizing stapt per direct uit de Tweede Kamer. De reden waarom is niet duidelijk. Huizing is 53. Hij zat sinds 2010 in de Tweede Kamer voor de VVD. De oud-nazi Hans Liepschies is vrijgelaten uit de gevangenis. De rechtbank in Duitsland zegt dat de voormalig SS'er... en Auschwitz-kampbewaarder dement is... waardoor een eerlijk proces niet mogelijk is. Liepschies, die 94 is, werd verdacht van medeplichtigheid... aan moord in vernietigingskamp Auschwitz. 3,3 miljoen mensen hebben hun stem uitgebracht voor de top 2000. Weer meer dan vorig jaar. Opvallend is dat er dit jaar veel jongeren hebben gestemd. En ook meer vrouwen dan mannen. Geen verrassing is dat Queen weer op nummer 1 staat met Bohemian Rhapsody. De top 2000 wordt uitgezonden in de laatste week van december. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 Zeker, dat doen wij. Spanje, Chili en Australië. Dat worden onze eerste tegenstanders op het WK deze zomer. En let op, ik zeg eerste. Daar gaan wij vanuit. Wat betekent dat? Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En uiteraard staan we vanavond ook stil bij het overlijden van Nelson Mandela. Radio 6, DJ Angelique Houtveen is hier. Angelique, jij hebt vandaag op Radio 6 samen met je luisteraars... een lijst gemaakt van, van platen om het leven van Mandela te vieren. Ja. En daar laat je een mooie selectie van hier bij ons horen. Zeker. Wat zit daar zo al in? Onder andere, het kan niet missen, Gimme Hope Joanna. Wat eigenlijk ja, totaal over de anti apartheid uh, beweging ja. gaat. Ja, maar dus... er zit ook wel iets, iets, iets, iets onverwachtiger bij, toch? Ja, al, zeker. Dat ik trouwens een schitterend nummer, hoor. Ja. Dat wel, ik maar... heb één persoonlijke keuze. Dus hele, helemaal van deze tijd. Totaal niet met die tijd te maken. Maar wat wel echt ja, hoort bij Nelson Mandela. Ik ga zo vertellen waarom. Goed, dat zo. Ook hier aan tafel. Henry Schut, Willem Bos en Constant Heijzen. Die hoor je zo meteen. Maar eerst de sport. Goedenavond. De sport voor vanavond. Ronald Bout. Goedenavond. Uh, ja, je zei het al. Spanje, Australië en Chili. Dat zijn de tegenstanders in ieder geval, zal ik maar zeggen. Van het Nederlands elftal tijdens het WK volgend jaar. Oranje begint het toernooi zoals het vorige werd beëindigd. Namelijk tegen Spanje.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 Ja, ik, al met al denk ik niet uh, dat het uh, de beste loting is. De wedstrijd tegen Spanje is op 13 juni in de agenda's in Salvador. En op 18 juni volgt het wel met Australië in Porto Alegre... en vijf dagen later wordt de groepsfase afgesloten in Sao Paulo. En dan is Chili dus de tegenstander. Gezien de locaties waar wordt gespeeld lijkt het aannemelijk... dat de KNVB vasthoudt aan Rio de Janeiro als uitvalsbasis. Er werd ook weer een Pool des doods samengesteld. Duitsland, Portugal, Ghana en de Verenigde Staten treffen elkaar in groep G. En ook Pool D, ja, toch wel zwaar hoor. Uruguay, Italië, Engeland en Costa Rica... 12 juni is de opening met de wedstrijd tussen gastland Brazilië en Kroatië. En dan eh, naar het lagere voetbal in Utrecht. Eh, de Eredivisie FC Utrecht tegen de Hekkensluiter NEC. Frank oh. Willeit, hoe staat het? 33 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Eén hele grote kans gezien voor NEC. Op aangeven van Higden. Rex die vrij kon uithalen. Maar de bal tegen Ruiter aanschoot zo'n beetje. In vrijstaande positie. Dat was de kans van de wedstrijd om te scoren. De Ridders scoorde, Maar die vertrok uit buitenspelpositie. Dus die goal werd uiteindelijk afgekeurd. Ja, ik denk dat je kunt zeggen. In het eerste half uur was Utrecht optisch ietsje sterker. Vooral omdat het individueel wat betere uh, spelers heeft dan NEC. Maar NEC, ja, ik vond ze ook niet echt heel veel minder. En zeker omdat ze de beste kans van de wedstrijd tot nu toe hebben gehad. Doen ze wel degelijk mee. Nu ook weer veroveren ze de bal onverwacht. Kort bij het strafschap van de tegenstander hikte die wel naar de goal kijkt, maar weer niet uithaalt. En dan is de bal achterin weggewerkt door Bulthuis voor Utrecht. En zo uh, gebeurt het eigenlijk vooral op het middenveld. Er zijn weinig kansen, er is weinig tempo. En die ene grote kans van Rex, maar die zat dus niet 0-0 het Er wordt natuurlijk ook weer gestraatst. Wereldbrekenwedstrijd in Berlijn. En daar heeft Michel Mulder de 500 meter gewonnen. Hij versloeg in een rechtstreekse weg de Koreaan Mo het was zijn eerste wereldbekerzege op een baan die hem goed ligt. Maar Mulder ontkent dat hij daar heel erg mee bezig was. Oh, op, die, op die manier stond ik niet echt aan de start. Dus uh, ik denk niet dat het heel veel, heel veel uitmaakt. Ik wou gewoon een hele goede rijden en ik weet dat ik in vorm ben. En dat was ik ook in Astana wel en dat was ik in Salt Lake ook. Toen ging het ook heel goed, maar kon, uh, won ik niet op een honderdste. Dus ik wil eigenlijk nu gewoon uh, ja, winnen. En dat, uh, en dat is mooi gelukt met 34-80. Dat was, uh, was gaaf. Ja, meer sport straks uh, in Langslijn, maar ik geloof dat jullie ook nog een heleboel sport doen. Hè? He? Hij zit er al hè, Henry Schut. Hij zit te wachten tot jij weg bent. Ja, dat uh, nou, ga ik meteen. En, uh, straks zitten. om tien uur, dus heel veel wk aanloting maar ja. Juist, dankjewel Arant. Doe het al. Willem Heen, hartelijk 6 december, de dag van de WK-loting. Daarover zometeen dus nog veel en veel meer. En de gasten, hè? gast 1, hij zal zijn inspiratie om de sportjournalistiek in te gaan niet hebben gehaald uit het eerste eindtoernooi dat hij als baby van drie maanden meemaakte. In 1976 vloog Nederland er op dat EK in de halve finales uit tegen Tsjechië. Dat lijkt goed, maar er deden ook maar vier teams ja, mee. kan zeggen. Ja, dat dus <laughs> was niet zo beste. En gast 2, die werd geboren in 1982. Een eindrondeloos tijdperk voor Nederland. We miste het WK dat jaar en ook het EK van 84 en het WK van 86. Genoeg tijd is om de op de lagere school al hard te studeren en zo het fundament voor een wetenschappelijke carrière te leggen. En gast drie, die viel pas met haar neus in de boter. Twee was hij toen hij in Nederland in 1988 zag afrekenen met Duitsland en een einde maken aan het oorlogstrauma. We werden Europees kampioen. Dit is natuurlijk een droomscenario. Uw applaus voor NOS Sportpresentator Henry Schut. Constant Heijzen. Hij promoveert bij het Center for Terrorism and Counterterrorism, wat ik onwijs James Bondachtig vind, klinken altijd, van de Universiteit Leiden en hij werd alles van veiligheidsdiensten en scenario-schrijver Willem Bos is er ook weer eens. Hij schreef onder meer feuten. Heren, een hele goede avond. Goed dat jullie er zijn. Hallo. Net met z'n drie, nou niet met z'n drieën, maar alle drie aan de buis gekluisterd gezeten? Met de loting? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja. Nee, nee hè, Willem? Nee. Nee, nee, wel. Nou. Ik, ik haakte wel pas in uh, toen alle groeps hoofden al gekozen waren. Ja, nee, ja, god, het duurde ook dat al. Het is een, een goed moment om in te haken. Ik ja. hoorde dat ze een minuut stilte voor me leden... die <lacht> acht seconden geduurd heeft. Elf of zo. seconden, we hebben het ja. geklokt. Elf. Ja, ja. Dat, dat was beschamend. Toch? Of is het overdreven wat ik nu zeg? Nou, ik vroeg me wel af of uh, Blatter nou zei... zullen we een moment stilte doen of een minuut? Dat kon ik niet zo goed verstaan. En dan is het nog wel een verschil. Maar, ja. Dan is het zeker een verschil. Ja ja Want dan de, de, hele wereld, de hele wereld ging er maar, van uit dat het een minuut was dat hij ja. dat zei. Dat... Ja, aan de andere kant, dat heeft voor zin om elf voetbal, seconden stil Voetbal, elf man. Ja. Ik doe, uh, kijk, kijk, kijk, ja. kijk. Die oude man is nog zo gek. Nog niet. Oh, nee, weet ik niet wie dat was. Daar uh, hebben we het zometeen uh, ook nog steeds uh, ook over, over Blatter. Maar uiteraard ook over... Ja, er, zit, er piept iets heel vervelends. We gaan daarnaar kijken. Uiteraard ook over de uh, tegenstanders. En zeker ook even over uh, de reactie van Van Gaal. Dat zo. BNN Today zet een punt achter de week. Ja, de hele dag horen we natuurlijk reacties hier op Radio 1 op het overlijden van Nelson Mandela. Wij hebben een aantal mooie herinneringen aan hem verzameld. Die hoor je hier vanavond door de uitzending heen. Bijvoorbeeld die van golfer Tiger Woods. I heb got a chance to meet him with my father in back in 98. Hij um, he invited us to his, to his home and uh, it was uh, you know one of the inspiring, you know, times I've ever had in my life and um het is sad day voor uh, for many people around the world. Het was inspirerend, zegt hij. Dat zegt natuurlijk bijna iedereen die hem ooit ontmoet heeft. En het is een trieste dag vandaag. Um, ook in de platen staan wij stil bij de, uh, het overlijden van Nelson Mandela... in de keus van de platen. Ja. En uh, Angelique speelt voor ons Ere Kortom vandaag. En ja. jij hebt met jouw luisteraars een hele lijst samengesteld... van ja, nummers die, die zijn leven vieren eigenlijk, hè? Ja, en niet alleen nummers over hem, maar ook gewoon die over vrijheid gaan... over apartheid gaan of van alles. En de eerste is van Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. En op het eerste gewoon een heel vrolijk nummer... maar wel met een zeer kritische noot. En ik weet nog dat ik uh, bij mijn moeder in de auto zat als klein meisje... En dat ik echt dacht dat het nummer ging over een meisje dat Joanna heette. Jimmy hope Joanna, heel vrolijk. Maar later kwam ik er dus achter dat Joanna eigenlijk staat voor Johannesburg. En dat het letterlijk gaat over de apartheid. Er wordt eigenlijk uitgelegd wat de apartheid is en wat het doet met Zuid-Afrika. Bijvoorbeeld een klein stukje is het... She makes a few of her people happy. She don't care about all of the rest. She got a system they call apartheid. It keeps a brother in subjection. En met she wordt dan uiteraard Zuid-Afrika en, uh, en het systeem genoemd. En dat hele het nummer is niet alleen kritisch naar Zuid-Afrika... ook naar het westen eigenlijk. Want er wordt letterlijk gezongen... She got supporters in higher places who turn their heads to the city's sun. En daarmee zegt ze eigenlijk in de beginjaren werd apartheid nog niet bekritiseerd door het Westen. En da dat is een kritische noot op, uh, op dat stukje. Eigenlijk. Gooi hem erin. Ik gooi hem erin, even kijken. Ik wou ook nog even zeggen, wat ik zo mooi vind aan dit nummer... het is, het is allemaal heel vrolijk. Het is ook zo'n vrolijke noot. En dat, dat kleurt ook wel wat Mandelen eigenlijk, ja, waar die voor stond. Altijd een glimlach, maar wel altijd een boodschap. buzz Eddie Grant, Gimby Hope, Joanna is dat. Zometeen nog meer mooie muziek. Van Radio 6 DJ zal ik er nog even bij zeggen, Angelique Houtveen. We gaan even naar Frank Wielaert, FC Utrecht, NEC 0-0 nog steeds. Ja, 43 minuten onderweg en uh, de slotfase van de eerste helft is voor NEC, uh, want die zijn gevaarlijker, creëren meer kansen, ook grote kansen. Jahan Baks was er uh, dichtbij op aangeven van Hikten. hij veroverde dezelfde bal, Jahan Baks, die Iranier die ook naar het WK gaat en uh, hij ook in een uh, pittig poeltje, maar Iran zou sowieso tegen iedereen een pittig poeltje hebben gelood, want dat dat is niet de sterkste deelnemer op dit WK. Maar misschien zouden ze nog wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. Hij veroverde de bal aan de zijlijn tegen Bulthuis. Gaf de bal aan Higden. Die wachtte heel even. Ja, een baks is namelijk vrij snel met grote passen richting de achterlijn. En uh, hij kreeg hem terug en schoot in één keer. Ruiter had daar niet echt op gerekend, maar stopte de bal wel. En bij de tweede paal was Rex net niet helemaal in de positie om de rebound te verzilveren. Maar uh, NEC in die slotfase beduidend beter dan uh, Utrecht. Dat weliswaar uh, in de, met name in de as van het elftal met Ridder en Ayoub en Tornstra betere voetballers heeft staan. Maar daar kan het tot nu toe niet echt van profiteren. En dat het de nummer 9, Utrecht tegen de nummer 18... en dus laatste in de eredivisie is NEC... dat zie je eigenlijk ook niet terug op het veld. Deze twee ploegen zijn gewoon gelijkwaardig. En daarvan zou je kunnen zeggen, ze kunnen allebei beter... In deze eerste helft. Maar ja, die zitten dan ook bijna op. Dus kunnen ze het na rust zometeen nog eens opnieuw gaan proberen. Eén klein bestuurbaanlingetje gezien. Dus misschien dat we 46 minuten gaan volmaken. Maar de eerste 45 zitten er bijna op. In de Galgenwaard Utrecht NEC 0 0 God, jongens, wat was het spannend, hè, net? En het was nog maar de loting. Anderhalf uur onvervalst samba spektakel en elf seconden stilte vanuit Brazilië. En het leverde op dus dat we de volgende zomer gaan spelen tegen de Spanjaarden, de Chilenen en de Australiërs. Even voor de statistieken. Tegen de Spanjaarden staan we gelijk in onderlinge ontmoetingen. Tegen de Australiërs ligt in de min. En tegen Chili speelden we eigenlijk nog nooit serieus, behalve een keer in 1928 ergens op een achterafveldje. wie er altijd gelijk hebben zijn de boekmakers. En die updaten dan gelijk hun standen, Daar staan we zijn nu op de achtste plek om wereldkampioen te worden. Die krijgt ongeveer 25 keer je inleg. Zullen we dat doen? Gewoon voor degene, Willem Heen. De, de Brazilianen zijn daar natuurlijk favoriet. En de Belgen doen het ook goed. Die staan vijfde. Juist, en we hadden het net over uh, die minuut stilte voor Mandela. En wat zei Seb Blatter nou? Had hij het over een moment stilte of een minuut? Dit zei hij. We beginnen deze fiesta met een minuut silencio. Ja, Henry. Kan je het even vertalen? Juist, <lacht> ja, dat dus, kan ik. We beginnen dit feest met een minuut stilte. Zeiden die nou dan? ook esta en Siesta door elkaar? Want, nou ja, goed, ja, dat ook. Misschien dat hij het zelf niet helemaal <lacht> begreep wat hij zei. Nee. Maar goed, het en was wel een, was een minuut. Ja. Het was wel een beetje raar. Toch? Hij was nou, een minuut stilte, bijna nooit een minuut stilte. Hè? Maar nu, dit was wel heel goed. Cool. Nee, hij, hij rukte die, die microfoon sowieso uit de handen van de ja, president. Ja. Hij was zelf en... ook überhaupt niet stil, want hij ging daarna met die microfoon staan. Ja. En 21, 22 en door. Oh, Terwijl hij, geloof ik, begreep ik net in zijn eerste verklaring... over de dood van Mandela, heeft hij het over zijn, zijn goede vriend. Ik geloof zelf iets met beste vriend. Ja, hij Mandela. vindt dat ze dat zijn geworden rondom ja. het WK van Zuid-Afrika... waar ze veel contact met elkaar hebben gehad, schijnt. Maar is die man, is het, we weten dat hij dat een beetje misschien ver heen is. Of in ieder geval... Ja, dan zou je juist denken dat zo'n minuut stilte bij hem dan veel langer duurt. Dat hij <lacht> niet meer doorheeft. Maar ja. misschien dat ja. hij echt geen idee heeft dat hij dacht dat hij een minuut wel. Ja, ik ben niet... ja dit was toch gewoon, Willem, wat vond jij? Dit was toch gewoon beschamend? Ja, zeker. Ja, Blatt is gewoon een beschamende man ook. Wel natuurlijk. Dus, ja, uh... nogal. Ja, ja dus dit verbaast me niks eigenlijk. Hij denkt erg aan zichzelf alleen maar. Hè? Ja, dat, dat is ook wat inderdaad dan de critici meteen weer zeggen over... dat hij dan begint zo'n statement hè, met mijn beste vriend... of mijn goede vriend is overleden. Ja. Zo van, um, ook in die eerste zin draait de wereld dan om zijn Blatter. Maar is dat, is dat bladder ten voeten uit? Ja, dat zegt men wel. Het is natuurlijk wel zo, weet je, als die man heel erg goed erop staat bij iedereen... en je gebruikt dan zo'n zin dan volgens mij valt er dan weer niemand over dus het is natuurlijk wel ik denk wel dat hij niet echt goed meer kan doen ook bij de wereld. Nee, maar goed, 40 seconden langer en het had er ja, had we hadden best dit gemogen. gesprek niet gehad ja. denk ik. Het was nog een zeer interessant deel van de avond geweest denk ik ook. <laughs> ja. Um, laten we uh, kijken naar uh, wat er gaat gebeuren. Um, Arno Vermeulen die was best positief over de loting terwijl jij zegt en je bent niet de enige. Nou, dat wordt toch wel ja, was Arno positief. Nou, die, die, ja. Ja, het, is, het ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Hè. Als je de pool zelf bekijkt, dan kan je zeggen... nou, dat zijn wel tegenstanders, los van Spanje dan... Euh, dat je door moet komen naar de volgende ronde. Spanje maar ook toch? Nou ja, Spanje misschien ook wel, want het moet een keer ophouden. Ze hebben de afgelopen ja. drie grote toernooien <laughs> gewonnen. Dus uh, dat houdt een keer op. Maar goed, je kan, er gaan de twee door. Dus dan, uh, ik denk dat iedereen wel redelijk positief is... over dat je bij die twee zit. Ja. Alleen, um, maar dan? Precies, met terugwerkende kracht ging ik zitten denken van... wat is nou eigenlijk het land dat je pas in de finale... of het liefst helemaal niet wilt tegenkomen? <lacht> en dat is wat mij betreft Brazilië. Ja. Want het is Brazilië in Brazilië. Nou ja. is het sowieso altijd mm. zo op grote toernooien... dat het gastland doet het altijd beter dan uh, uh, dat land normaal voetbalt. <lacht> nou ja, Brazilië is al redelijk goed... En wie en komen wij Brazilië tegen als in tweede Brazilië, worden, Als wij ja. tweede worden in de groep en Brazilië wint de groep... of andersom, hè. je kan ook dat wij de groep winnen en Brazilië wordt tweede. Het zou natuurlijk zomaar kunnen als die één misstapje begaan. Ah. Dan zit je in de achtste finales, dus in de knock fase tegen Brazilië. Kortom, dan... het is eigenlijk helemaal niet hoe je het bekijkt. Het is gewoon een loodzware pool. Ja, nee, ik wil niet heel erg negatief zijn... maar ik zou Brazilië niet willen treffen. Dus ik denk wel dat Nederland dan we eerst na de achtste finale... als je Brazilië tegenkomt, naar huis gaat. ja. ja. Nou, ja, Frank Wielaert hangt ook nog, Frank. Ja, zeker. Ja. Ja. Ben jij nou ja, toch wel net zo pessimistisch als Henry? Nou, misschien nog wel pessimistischer, ja. ik. Je <laughs> vindt Spanien... de pool heel zwaar. Ja, ik vind de Chili is ja. echt ongelooflijk goed, hoor. Daar vergist iedereen zich in. Om, simpelweg omdat we niet weten wie, daar, uh, wie daarin spelen... en hoe goed die zijn in hun kwalificatiereeks geweest. En Australië, dat wint gewoon voor Japan. Waar wij ook niet van kunnen winnen. Dus dat is ook niet zo heel erg gemakkelijk. Hoewel wij van Australië niet zo gek veel spelers kennen. Eentje voetbalt er bij FC Utrecht toevallig. Ja, dat is uh, Tommy Orr. En uh, nou, op dit moment zit hij lekker thee te drinken. Uh, maar uh, <laughs> hij is inderdaad tegen NEC uh, vanavond. En de, en de ster daar is Wilkinson. De, de ex-verdediger van FC Twente. Ik zou niet eens meer weten waar hij op dit moment voetbalt. Maar de, de kracht van Australië is het collectief. En dat is uh, moeilijk uh, te verslaan. En als je niet tegen Brazilië moet, dan moet je waarschijnlijk tegen Mexico. Dat is ongeveer het beste Zuid-Amerikaanse land. Ja, maar uh, Frank, Frank, je land. Moet, Frank, je moet natuurlijk wel ergens van uit kunnen gaan. Hè? Op dat WK zijn bijna alle landen, als ze in vorm zijn, best wel sterk. Ja. En als Nederland niet in vorm is, dan is alles moeilijk. En ja. dan is dit qua pool wel te doen. Nou, dit is een van de sterkere pools. Maar goed, je moet hier... Ja, dat is zo. Kijk, je moet ja. overal langs. Dat is de, de standaardtekst waar je mee kunt beginnen. Als je wereldkampioen wil worden, moet je er van iedereen kunnen winnen. Oh, de tafel haakt, haakt hier nu af. Het <lacht> moet interessanter worden dan dit. Nee, maar ik hoor, ik hoor net ook weer iemand zeggen op de radio: Ja, luister, uh, Spanje stelt weinig meer voor. Uh, we hebben laatst. Uh, Ajax heeft gewonnen van Barcelona. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Dus we kunnen hij is wel eerste worden in de pool. Dat is wat je wilt hopen: dat Spanje ja. over de hill is en dat ze dat op dit WK gaan laten zien. Nou ja, laten we het hopen. Dat, dat hoorde ik Sjoerd uh, ja, Mossoen uh, ja. net letterlijk zeggen in de wildrijd door. Spanje is over is de, de, de heel. Spanje mag ook best over de heel zijn, dan is het nog heel erg goed. Hè? Dat ah. is ja. bij Spanje dan wel een probleem. Goed, ik wil eventjes, want uh, het wordt lastig. Even naar de reactie van Van Gaal, want dat viel jou op, uh, Henry. Meteen uh, na de laatste. Ja, ja, die hebben we net gehoord hè, aan het begin van de uitzending. Uh, en uh, voor zover ik dan nog niet pessimistisch was, <lacht> werd ik het daar dan <lacht> wel van. Omdat, uh, ja, ik weet niet meer precies hoe hij het opbouwde... maar hij zei eigenlijk dat hij het een zware pool vond... De omstandigheden dat, van de, de zijn Dat de omstandigheden dan misschien in het begin nog wel meevielen... maar als je dan verder in het toernooi kwam... dan werden ze nog zwaarder en nog zwaarder en nog zwaarder. Ja. En het was eigenlijk ook nog kloten dat we al zo vroeg in het toernooi moesten spelen. Want als je bijvoorbeeld België bent en je zit in de laatste groep die in actie komt... dan kan je wat meer acclimatiseren. Dus hij had eigenlijk in het andere deel van het speelschema willen zitten... En in een andere groep, geloof ik. En ook nog met een andere <gif> tegenstander in de volgende ronde. dus is eigenlijk liever bondscoach van een ander land <gif> <geweest>. ja. <gif> ja. Dat zou ha, nog kunnen natuurlijk. Ja. Hij kan nog ja. switchen. Ja. Laat mij jou, jou, jou dan even geruststellen. Ja. En, want ik ben geen sportjournalist. Dus ik hoef helemaal niet realistisch uh, te zijn. En natuurlijk gaan wij winnen van Australië. Laten we even serieus blijven. Ik mag het hopen. Natuurlijk, gaan wij, natuurlijk gaan wij winnen van Chili. En die Spaanse meisjes, die gaan we ook gewoon de pan in haken. We zijn, we gaan, we gaan, En Brazilië, daar kunnen wij ook gewoon van winnen. We gaan gewoon... Uh, het leuke van landenvoetbal is ook, vind ik, als je niet journalist bent... dat je niet zo redelijk moet zijn. We gaan gewoon dit WK winnen. Oké, okay, je, je, je hebt gelijk. Want wat natuurlijk ook wel het geval is... wij praten onszelf dan misschien een beetje de put in... omdat we vinden dat we dan ergens een hele negatieve loting hebben. Maar wat dacht je van Australië? Die zitten bij ons in de groep. Ja. Die willen graag de volgende ronde halen. Die moeten dus eerst via de twee finalisten van het vorige WK... En moeten dan waarschijnlijk daarna, want die denken ook dat ze door kunnen naar de volgende ronde, die moeten daarna tegen Brazilië. Dus die moeten Spanje, Nederland en Brazilië verslaan om überhaupt bij de laatste acht te komen. Maar die zijn komen. toch al dolblij dat ze überhaupt mogen meedoen? Ja, natuurlijk ja. wel, maar ja. snap je, dat is het perspectief wat zij dan, ja. wat zij dan Kortom, hebben. het valt alleszins mee. Henry, wat wordt de leukste wedstrijd? Van het hele toernooi? Nou, voor zover je het nu kan zien... Ja, eigenlijk de eerste wedstrijd meteen. Want wie had nou kunnen denken dat de finale van het afgelopen WK... dat dat dan de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal zou zijn op het nieuwe WK. En heel veel oranje spelers hebben ook al gezegd... dat is de ideale en vroege mogelijkheid ook op meteen revanche. Ja. En dat kan ook weer de finale worden trouwens. Ja, en dat kan dan uiteindelijk ook weer de finale worden, ja. Waarschijnlijk, ja. Goed. Ja. Het, uh, het uh, spel is op de wagen. Het is begonnen. Ja, ja nee, ik vind het in één keer ook... Uh, ik moet er altijd even inkomen, maar... Maar wat vond je nou van de show zelf? Boring. Nee, ik vond die dame wel leuk. Het duurde wel lang voordat de balletjes getrokken werden. Ja, we hebben niet heel te zitten kijken op de redactie. Ik, het... Gelijk heb je Man. Maar tegen wie moeten ze nou... Het hele doen. eind dat ze moesten lopen om dat balletje in te leveren. We kunnen het sneller. En er viel ja. er nog één op de grond. Ja. Ja. ja. Vonden jullie van die dame verder? Uh, ja, ik vond het ik vond een mooie dame. Ik vond Lima. het wel zo spannend dat ik... Uh, ik wilde dat ze doorwerkt. Ja. Ja. Maar guys, tegen wie moeten we als we dan eerst in de pool worden? Kroatië, ja, tegen de nummer hm. twee van de groep van Brazilië. En dat kan dan Mexico, Mexico zijn, of Kroatië, of Cameroon. Oh, is maar het kan ook Brazilië he? zijn zou het? natuurlijk. Ja, maar zou dat niet Kroatië worden? Of zou Mexico zijn? Nou, ja. Frank, wat, wat is jouw leukste wedstrijd? Je Volg je dat mij? Ja? ja, sorry, neem me niet kwalijk. Ik zag uh, Duitsland, die moeten tegen Ghana. Dat betekent dat uh, de broertjes Jerome en Kevin Teng tegen elkaar moeten. Die spelen tegen elkaar ook in Duitsland, dus die zijn wel wat gewend. Maar voor een land tegen elkaar spelen, Aha. terwijl je broertjes bent, dat is wel bijzonder lijkt me. Die gaan we in de gaten houden. Frank, tot zometeen met meer voetbal. Rolof. Ja, ik heb een klein quizje over de onderwerpen van het volgende uur... Hè. en we gaan het hebben over Onno Hoes en Albert Verlinde... na Mandela toch wel het nieuwsonderwerp van de week. De Maastrichtse burgemeester tongde in het openbaar met een andere man... en Albert ging daar heel volwassen mee om. Wat is Onno Hoes behalve een wildtonger nog meer? A. Een overtuigd zionist. B. Een overtuigd naturist. Of C. Een overtuigd dwarsfluitist. Het is Henri's. Ja. Afdeling. Ik vind C het leukste antwoord, dus doe maar C. Nee, hij is een overtuigde Zionist. Ah. Hij is voorzitter van het CIDI, namelijk. Oh ja? Ja. Wist ik ook niet. Ja, nee, nu wel dan. Maar. En Zuid-Afrika natuurlijk. Het land verloor gisteren zijn de meest prominente inwoner. Voor uh, Willem, even terug naar de middelbare school. Wat is geen hoofdstad van Zuid-Afrika? Johannesburg, Kaapstad, Pretoria of Bloemfontein? Uh, volgens mij Johannesburg. Dat is helemaal goed, jongen. Je hebt een bestuurlijke, een wetgevende en een rechterlijke. Hebben, hebben we nog tijd voor nog een vraag Willemijn? Nog 25 seconden. Nou, oh jeetje, god. Uh, Edward de Roy van Zuidwijn, die had een hond, hè, en uh, die heette Paco. En die, uh, die verloor die scheiding, maar hij heeft een nieuwe. De oude heette dus Paco. Hoe heet de nieuwe? Taco, Pablo of Klaus? Klaus. <lacht> <Close. lacht> Nee. <laughs> het was wel leuk geweest, hè? Nee, Het is Pablo. Pablo ja, okay. Hij is heel gelukkig met Pablo, zijn die wees. Goed, dat allemaal in uur twee van deze vrijdag editie. Eerst het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. BNN ja.